Met nu, see it. Welkom bij het tweede uur van See It op jou, CFM Zandvoort. En hij staat er klaar voor een uur lang hier in de mix, de one and only DJ Dion Sydney. En ja, volgende week, CFM 25 jaar, reden voor een feestje. En ook See It, ja, die houdt wel van, van een leuk feestje. Daarom gaan wij gewoon drie uur lang See It live doen. En daar. En van die drie uur gaan we gewoon twee uur lang. Back to back in de mix. Nu nog even een solo sessie. Van de one and only. DJ The All Sydney. Helaas we komen alweer aan het einde van de dag van de set van The One and Only DJ Dion City. Maar volgende week CFM 25 jaar reden voor een feestje. Reden voor CFM. Om gewoon lekker 25 uur achter elkaar uit te gaan zenden. En ja, zie het is er natuurlijk bij. En samen met The One and Only, DJ Dion City. Dennis, ben je er morgen. Wat zeg ik? Morgen. Volgende week uh, helemaal klaar voor. Wat zeg jij? Sowieso! Ja, toch altijd lastig, al die het schuiven, is... al die microfoons. zetten. Ja, ja, die knopjes, knopjes, knopjes, knopjes. Oh, oh, oh, oh. Het is dubbelfeest, want het is precies tien jaar geleden dat ik mijn eerste DJ-cursus... Dat je lag. je eerste plaatje op zetten. Dat ik mijn eerste naaltje afbrak. Ja, dat, uh, dat, dat kost je uh, goede verzekering. Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hé, hey, helemaal leuk. Luisteraar, volgende week vrijdag. 9 uur, sharp. Dan zijn wij weer terug bij jullie. Met de feestelijke uitzending van See It Live. Maar we trappen natuurlijk al eerder af. Ik zeg: Hou voor op jou 106,9, 104.5 of natuurlijk www.zfmzandvoort.nl En daar voor de livestream. Mijn naam was DJJK. K. En samen met DJ Dion City was het See It. Ik zeg.